Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tijdens het Russische staakt het vuren gaat de beschieting van doelen in Oekraïne door... ...meldt nieuwszeit Kiev Independent. In zeker zeven regio's in het zuiden en oosten van Oekraïne zijn aanvallen gemeld. Daarbij zouden drie mensen zijn omgekomen en veertien gewond geraakt. President Poetin gaf het ministerie van Defensie opdracht om anderhalve dag eenzijdig de wapens neer te leggen... ...vanwege het orthodoxe kerstfeest. Het staakt het vuren ging gistermiddag in en zou gelden tot komende nacht.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 In Ommeren in Gelderland wordt opnieuw gegraven naar een nazi -schat. Deze week werd een kaart uit de Tweede Wereldoorlog openbaar... van een plek waar die schat begraven zou zijn. Eerder graafwerk leverde niets op. Toch is een aantal mensen vandaag weer in Ommeren gaan zoeken. De gemeente wil niet dat er op die plek gegraven wordt. Negen schatgravers kregen deze week van de politie een waarschuwing. Het weer, sluiverwolken en wat zon in de namiddag en avondregen. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon en tot de avondroog en ook dan een graad of 11.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 Je tijd is om en ginds bij de ontvanger, daar ligt je nieuwe dwangbevel weer klaar. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Het snel verkeer is nergens in te tomen, en ben je door de mazelen heen gekomen, dan dukt een vart je rippen in elkaar. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar.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 Allereerst de aller allerbeste wensen voor 2023. Ik hoop dat u een mooie jaarwisseling heeft gehad. Zeg welkom en goedemorgen bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En ook dit nieuwe jaar 2023 gaan we dat weer elke zondagochtend doen. Met natuurlijk de herhaling op de zaterdag tussen 1 en 2. Zandvoort uit Zandvoort en iedere week wordt natuurlijk ook weer de muziek beschikbaar gesteld door Cor Daar Bedankt voor hartelijk voor. En als opening hoor u Louis Davids met een uh, nieuwjaarswens door hem gedaan. dat was een opname tegen die 35 en het een beetje muziek over een gelukkig nieuwjaar. De beste wensen. Dat doen we natuurlijk ook hier bij de lokale omroep CFM Zandvoort. Met een hoop gezellige muziek. Om dan toch de eerste dag, de eerste zondag van 2023 te beginnen. En laten we ook hopen dat dit een mooie jaar wordt. Dat het beter wordt dan afgelopen, uh, het afgelopen jaar. De afgelopen jaren eigenlijk. Dat het beter wordt. Gezelliger wordt. En natuurlijk de gezondheid. Dat die gewoon uh, ja, goed blijft. En dat doen we natuurlijk uh, op de radio met een hoop gezellige muziek en dat doen we nu met Henk Elsing met die goede oude tijd die het ooit was. Laten we hopen dat dit jaar 2023 ook een heel mooi jaar gaat worden en dat we alle narigheden van het afgelopen jaar een beetje kunnen vergeten. Henk Elsing nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, oude tijd, goede oude tijd, toen je haast niet slapen kon. Wanneer je morgen jarig was, ja, wanneer wij wij wij wij. oude tijd, goede oude tijd, heerlijk houten hobelpaard, samen door een modderplas. Gooien je oude tijd, gooien je oude tijd. Toen ik voor een koperen cent een boodschap voor mijn moeder deed. Ja, wanneer de wij wij wij, je oude tijd, gooien je oude tijd. Op mijn rode driewielfiets, helemaal naar oma reed Oma had de grijze kat die altijd op een stoepje zat te dromen.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 Tijd, goeie oude tijd, ja, dat was de teddybeer die altijd veilig naast je sliep. Ja, wat een fei, wa, Ja, wat een fei, wa, wa. Ja, wat een fei, wa, Aan de hand van papa naar de kermis op de plein. Bon gekleurde wereld van plezier Waar een kinderdroom geen droom maar werkelijkheid kan zijn Ja, maar daar wijk, wijk, wijk, wijk, wijk Een zuurstok en een oliebol en overal muziek Een vlag en een ballonnetje en hooggeheerd publiek Een mens van rood papier, een wereld van plezier Parja, maar daar wijk, wijk, wijk, wijk Parja, Wauw wauw, groei je oude tijd, Vreemd heimwee naar een tijd die ongemerkt is weggeëpt. Ja, wauw wauw wauw, je oude tijd, Goeie oude tijd die weer zo dichtbij lijkt nou. Jezelf twee van die koters hebt. Ja, yeah, wa, wa, wa Ja, wa, yeah, wa, wa ja baba ja da da ja baba wa wa da ja baba wa wa wa baba wa Foto vindt u niet, weet u wat het voorstelt? Het nieuwe liedje De Draaiende Venus. Muziek van Joop de Leur, tekst van de populaire Gaak van Tol, Ra Radar. Lekker Walsje, hè. Hoor je die wasmuziek. Ik heb zo'n zin om te deijnen. Als ik zo'n walsje hoor, dan klinkt het in mijn oor. En ik voel mijn zorgen verdwijnen. Ach, zo'n driekwartsmaar die in je benen slaat. Ik ben Ik ben een en ik zet mijn haar in de krullen. Ik steek me in het mousseline, dan moet je me lachen zien. Zou in me zondagse beulen. Samen met mijn vriendin stap ik de dansing in met een paar dotten. van. En daar roep ik, hé hey broer, met je benen nou vaar van de vloer. Hé, hey, twee uur, hé, hey, twee uur, dat is me mijn... leuk. Lekker, hè? ik ben er gek mee op die flesjes. Gaan we al? gaan we al? Dans is mijn element. Ik heb toneeltalent. Ben ik nou geen beeld als ik kniel zo? Ik draai ook een piroude wet. Ik ga aan het klassiek ballet. Als twee develes van Milo. Spitsen doe ik wonderschoon. Recht. Op mijn grote toon, ondanks mijn 90 kilo. Kijk hoe ik huppel en kijk hoe ik zwaai. Zo dans ik de sterfende kraai. Verseren. Nou kennen we dat al, hè. nu gaan we een beetje meedoen, u laat me niet in de steek, u heeft me nog nooit in de steek gelaten, we gaan nu een beetje gezellig mee hupsen. Zitten we allemaal klaar? Allee, dan beginnen we. E Met 1934 Het was Heintje Davids Met 1, 2, hup En daarvoor winter hier in Holland Die is zo koud Nou, we hebben de koude periode gehad en uh, op zich uh, mogen we niet klagen met de temperaturen... behalve natuurlijk met de regen en de wind. Maar ja, dat zijn we gewend in Nederland. Het is vandaag nieuwjaar. De dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In de westerse landen valt dat deze dag op 1 januari. Dat vieren we natuurlijk altijd s'avonds om 12 uur de jaarwisseling. En in andere culturen vaak op andere data's. En bij deze viering zijn wederzijdse uh, gelukswensen... en goede voornemens gebruikelijk. En Kiribati wordt als eerste het nieuwe jaar ingeluid. En als laatste zijn uh, ba Bakereiland en Houllande eiland... Uh, aan de beurt. Een van de oudste kalenders dateert uit de prehistorie. De Assyrische kalender. En die begon het nieuwjaar bij het begin van de lente. Als de natuur weer tot leven kwam. De Babyloniërs brachten rond 2600 voor Christus een koningsoffer. Ze meenden dat op nieuwjaarsdag de koning het mikpunt, het mikpunt van de goden zou zijn. Dus vervingen ze de koning tijdelijk voor een slaaf of een ter dood veroordeeld koning rond en de Offenheim, tenslotte. En zo werd het kwaad een jaar afgewend. En een ander systeem uit de prehistorie is de zonnewende vanaf 21 december, als de dagen langer beginnen te worden. En de oude Germaanse oude nieuwjaarsverie werd in de winter gevierd. En dat duurde twaalf dagen en nachten. En die heette Julefeest. Het Julefeest begon op de langste nacht van het jaar. Dat is natuurlijk ieder jaar op 21 december. En duurde dan tot 1 januari het huidige nieuwjaar. En de Romeinen, die begonnen het nieuwe jaar op 1 maart, dat Julius Caesar in 45 voor Christus de Juliaanse kalender invoerde en vanaf die tijd was die jaar op 1 januari. De Romeinen offerden sindsdien op die dag aan de god Janus, waarna Januari is genoemd om hem mail te stemmen voor het aankomende jaar. En ja, de allerbeste wens als u net hebt ingeschakeld en ook iedere zondag neem u mee op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En nu hoort u helemaal Hollands met We zitten erop Het einde van het jaar We wijzen op elkaar Ik denk dat ik met roken weer stop De wensen zijn voor later Maar morgen heeft de kater We de dag een feestje in mijn hoofd Daar denk ik me niet aan Ik laat me lekker gaan Ga door totdat het vuurwerk is gedoofd Dus laten de kurken me knallen En we zingen met z'n allen groen. En dan gaan we ondertussen alle mooie meiden kussen. Gelukkig nieuwjaar. Ja, ja. We geven alle mensen onze allerbeste wensen. Gelukkig nieuwjaar. Voet het oude jaar de groeten haak. nieuwe jaren goede. Nieuw jaar moet gelukkig nieuwjaar. Dus helft het gas nu met elkaar.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 Cory Konings. Met mooi was die tijd. Daarvoor nou, het orkest zonder naam. Het Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. Het is vandaag nieuw jaar. Nieuwe kans. En natuurlijk uh, misschien wel een hoop geluk in het leven. En een hoop. Uh, goede gezondheid. En bij de invoering van het christendom wilde de kerk een eind maken aan de heidense gewoontes rond deze nieuwjaarsviering. En werd 1 januari uitgeroepen tot hoogfeest van Maria Moeder van God. Er ontstonden verschillende jaarstijlen waarbij het in dit jaar in verschillende regio's op een ander moment, bijvoorbeeld kerstmis of pasen en de Spaanse landvoogd. Likwenso besloot in 1575 dat het nieuwe jaar officieel op 1 januari begon. En ja, die traditie hebben wij natuurlijk in ere gehouden. En vandaag 1 1 januari 2023. We hebben een hoop leuke muziek beschikbaar gesteld door Kort U hoort nu Wim Sonneveld met zo heerlijk rustig een opname 1963. Wat jaar ja, na al dat vuurwerk van de afgelopen dagen. Wat natuurlijk helaas nog niet afgelopen is. Want uh, ja, ze hebben tegenwoordig uh, 30 kilo met vuurwerk. Maar nu is het even heerlijk rustig. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand...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 Ze zuchten voldaan, wat was dat rustig. Yeah, yeah. leeft de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep CFM en onder het man van Zandvoort uit Zandvoort... 30, 40, 50, 60 en 70. Het waren een ware aan inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ach, hoe lang is het geleden, met de diligence naar Gouda.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 Wat ooit was de goede oude tijd Was je rijk dan geen hinder Niemand die je iets kon maken Was je arm had je het minder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 Glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd. En vandaag moet je kijken. Moet je nou eens even kijken. Sta je uren in een file?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 Glas op alles wat ooit was de goede oude tijd.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 Totdat vader zei vooruit naar bed, dan kregen we een kruik mee. Gezichten op het behang, Maar niet echt van binnen Toen was geluk heel gewoon. Buiten de wind om het huis. Aan moeder rijdt een warme sjaal. En het ganzenbord bord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen bos, daar zijn we toen verdwaald, van de weg geraakt. Was gelukt. Gerard Koks met 1948, toen was geluk toch heel gewoon. Daarvoor nou, hoorde u Gerard Koks met die goede oude tijd. TFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. Ook in dit nieuwe jaar 2023 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En vandaag ja, een beetje aangepaste uitzending, want het is natuurlijk nieuwjaarsdag, begin van een nieuw jaar. en uh, men ziet de periode van kerst tot de drie koningen, de heidense twaalf dagen, tegenwoordig nog steeds als een feestelijke periode. In deze periode vallen verplichte snipperdagen en schoolvakanties, en veel bedrijven zijn gesloten, en veel mensen laten de kerstboom tot na drie koningen staan, en de tradities van onze heidense voorouders hebben dus nog steeds uh, nog een beetje invloed. De nieuwjaarsvuren zijn terug te vinden in de traditionele kerstbomenverbranding, die in sommige plaatsen nog steeds wordt georganiseerd en de oude vuren werden destijds gedoofd en nieuwe vuren werden ontstoken om het oude jaar te vernietigen en de komst van het licht en het nieuwe te onderstrepen. VFM Zandvoort, een nieuw jaar, hopelijk een voorspoedig jaar met uh, natuurlijk gezondheid, die is erg belangrijk, dat we allemaal maar gezond mogen blijven. En wij zijn er natuurlijk iedere week weer bij met alleen maar mooie, oud, Hollandstalige muziek en die muziek die wordt dan elke week weer beschikbaar gesteld op Kordraaier. En nu heb ik voor u Jenny Roda, Wim Poppink en de Ramblers met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 draag ik niet Agentje agentje doe geef me vlug een zoen. ik hou Uniform. En ik ben dol op jouw pensioen Pensioen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 Goedenavond, goedenavond met mekaar Aan de tafeltjes en aan de bar Neem me niet kwalijk dat ik u alle nog niet ken Maar mag ik eventjes vertellen wie ik ben? Ik ben Jan-Pieter Kortier Ik heb zo'n joogvol baantje hier Ik zeg altijd keer op keer Dag mevrouw en dag meneer, Hoe bent u hier bij ons te dus spelen? Zich hier zo amuseert. Want een vrolijk mens is nooit verkeerd. Hak er eens in en zing gezellig met me mee. Want ik ben ja wie de Portier, holla Ik ben ja, Pied de Portier. En ik heb zo'n Joopvoltbaantje hier. Ik zeg altijd keer op keer: dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Bij Fijn. Kan het zo gezellig zijn? Maak vanavond veel plezier, geef een en juist van hier Want ik ben ja, voor vier Het orkestje speelt een vrolijk stuk muziek Want de stemming is weer vriend. Leven de pret, we zetten de zorgen weer opzij Maar als u weggaat, denk dan eventjes aan mij ik ben ja Piet de Portier, ik heb zijn jood hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Bij een lied en een glas wijn, kan het zo gezellig zijn? Maak vanavond veel plezier, geef u het en juist manier. want ik ben ja Piet de Portier. Waar zijn de jaren gebleven van rode en witte radijs? De jaren van me zorg. de wereld was toen paradijs. Waar zijn de jaren gebleven van jantjes en van bleke bed? De wereld van me zorg. Bijzonderste boven gezicht. Het is allemaal anders dan vroeger. De tijd gaat zo akelig vlug. Refuse om te gieren, dapies koetsieren. Die wereld komt nooit weer terug. Ach, waar zijn de jaren gebleven? Van rode en witte radijs De jaren van en Schali. De wereld was toen paradijs. Waar zijn de jaren gebleven? Van Jantjes en van bed. De wereld van en zal is onderste boven gezet. De gaslichtjes die zijn verdwenen, de markten verloren hun gein. Een waterlooplijntje loopt ook op zijn eindje, zal nooit meer als toen kunnen zijn. Gebleven van Jantjes en van bleke bed, De wereld van Goochemus is ondersteboven gezet. U hoort de muziek van Zilve en Poos met water zijn die jaren gebleven. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Een fijne nieuwjaarsdag. Maken we het leuks van. Misschien komt er nog officier langs. Gezellig een bak de koffie drinken en elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. Ik bedank nog even de voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Wim Sonneveld met... Had je niet die mooie blauwe ogen? Uiteraard aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En ik eh, wens je nog een hele fijne week, een fijne zondag, een fijne nieuwjaarsdag. Gelukkig nieuwjaar, de beste wensen en misschien tot volgende week. Ik zeg tot ziens. Meisje, wat heb jij op je geweten? Meisje, wat heb jij me aangedaan? Ik kan niet meer werken, niet meer eten. Al mijn levenslust is naar de maan. Dat ik jou, mijn schat, heb leren kennen, was heel treurig voor ons allebei. Ik ging van je houden, maar ik kan je niet vertrouwen. Meisje lief, je bent geen vrouw voor mij. ik er nimmer in gevlogen, was er nimmer voor mijn rust gevaar. Maar als jij mij aankijkt met die kijkers, is het alsof ik in de diepte glijd. Ben je toch zo wispelturig, meisje dat doet mij zoveel verdriet. Zijn we samen, word je ongedurig, voel je dan mijn hart de pijnen niet. Ik heb geprobeerd je te vergeten, omdat dat voor mij het beste is. Ik probeer al weken voorgoed met je te breken. Maar als ik je zie, is het weer mis. Had je niet die mooie blauwe ogen, had je niet dat raven haar, dan was ik er nimmer in gevlogen. Was er nimmer voor mijn rust gevaar. Maar als jij mij aankijkt met die. alsof ik in de diepte glijd. Dan vergeef ik alles, je zonden en je fouten en alles is weer voorbij. Meisje lief, ik wou dat ik je kon haten. Jij bent wellicht zinnig, maar niet slecht. Zou je maar je streken kunnen laten dan kwam alles wel voorgoed terecht. Waarom doe je al die malle dingen? Heb je aan een jongen niet genoeg? Kan je dan niet trouw zijn, een degelijke vrouw zijn? Het was toch niet zoveel wat ik je vroeg. Gevolgen, was er nimmer voor mijn rust gevaar? Zandvoer uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het man van Zandvoer uit Zandvoort... nemen we u mee op een muzikale reis... door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Het waaraan, inschakeling van... Die... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 2